Huub Zegveld en Johan Zwaans. Huub Zegveld is directeur bij... Van Pui Broek Textiel. Van Pui Broek Textiel. AVEP de Puy. AVEP de Wie kent uh, die firma niet, hè? En uh, Johan Zwaans is uh, ook, ook zeer bekend. is uh, fractievoorzitter van de VVD. En ook directeur, hè? En ook directeur. Als oh, je het zou willen noemen. Zo, ook <laughs> directeur. Ik eigen onderneming, dus... Uh... Voor de microfoon vanavond. We gaan met Huub Zegveld praten over... Uh, Textiel, dat moet je ruiken en voelen. Zo luidde de kop in Brabants Dagblad van dinsdag 9 oktober. Een pijbroek textiel in Goerle heeft een Texperience Center ingericht. Daarover gaan we dan wat met elkaar praten. En met Johan Zwaans gaan we praten over uh, reuzen. En met Johan beginnen we dadelijk. Maar eerst, zoals altijd, ons rondje. Wat was er nog meer in het nieuws? Nou, iedereen mag hier zijn bijdrage geven. Uh, Bernard wil, dat, geloof ik, graag beginnen. Ja, een, een ander mag ook hoor, maar. Uh, um, ik was benieuwd hoe, hoe de voorstelling kloostergeheimen is geweest. Toevallig niemand uh, gezien of iets van gehoord de afgelopen zaterdagavond in het. Uh, ons cultureel centrum. Ik heb wel wat gehoord, want ik heb uh, zojuist even met uh, Kees Verdaarzoon gesproken. Yeah. Yeah. En uh, het was redelijk volle bak, ruim 300. Uh, Mensen waren aanwezig in 325, dacht ik. Dus dat was gratis, hè? Ja, ja daar zal er wel een mee rollen ik, denk, ik denk <laughs> dat er wordt een volle bank. Ik, ik denk dat er wordt uh, 400 mannen, toch ja. niet. Maar uh, ja, toch, toch een, heleboel, een, een heleboel belangstelling. En, en uh, ja, er was natuurlijk ook een reus opgesteld in de kapel. En uh, daar ik liepen groepen langs. Ja, ja, ja, ja, ja. Tilburg heeft er stond de reis, een reus. beschikbaar gesteld om de Goordense bevolking... Toch een beetje kennis te laten maken met het fenomeen reus. En, en welk type stelde de reus voor? Uh, Frans Kruik. Frans Kruik. Oh, nee. <laughs> Oftewel, Franse bunt. Hè? En was, was het inderdaad een reus van 4, 5 meter ja, hoog? Zoiets is die. En werd, ja. er, werd er goed op gereageerd? Uh? Geen idee, want ik kon op die avond niet zijn. Ik had uh, verplichtingen uh, buiten het dorp, maar. Uh, ik heb begrepen dat het een geslaagde avond was. En of het nou ook voor de reus geslaagd was, weet ik niet. Maar zeg maar, er zijn... die reus had iets te maken met, met kloostergeheimen? Nee. Nee, nee, nee. Kloostergeheimen is gewoon gebruikt om een stukje PR voor de aanstaande reuzen van Goorl en Riel te creëren. Oh ja, dat toch wel. Ja, ja, ja, natuurlijk. Oh ja. ja. ja, daar, ja daar heeft, ja, daar heeft Thijs camera achter gezeten. Ja, ja, ja. Daar, daar, daar <laughs> ja. weet jij alles van, Binnen. <laughs> dan gaan wat elk De over is binnengehaald, hè? Ik, ik had nog meer. Ik had nog ja. Nog meer. ja, maar kijk, een heel triest nieuws soms was, was uh, vermocht in de kant het lichaam van van Mr. gevonden. Dat heb ik ook. En er is, ja, nou is, nou. is, is binnen Gino Montfort, ja. die mij een keer geïnterviewd als, als uh, voorzitter van het Ik vind het diep triest. Wat er gebeurd is weten ze niet. Ze zijn uitgeweest en er is een tijd terug ook eens een keer een jonge man in het water terechtgekomen. Misschien door de kou bevangen. Maar 23 jaar en overleden. Ik vind het een verlies. Ik vind het, een verlies, vind het jammer. Ik vind het triest. Erg triest. Maar je kende hem dus. Ja, ik kende hem persoonlijk. Mm -hmm. ja. Dan, um, even kijken, we hebben gisteren een bezoek gebracht aan het uh, erfgoeddepot in Riel. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is toch ook wel leuk hoor. Er is jaren geleden, was er in het uh, Noord-Brabant Museum, een tentoonstelling uh, over knus. Dus van, zeg maar, de, de, de leefstijl en meubels zijn gewoond van de jaren 50. En In feite zie je daar niets anders. Ik vond het hartstikke leuk... Hele plezierige mensen, hele enthousiaste mensen. Je kunt er koffie en thee drinken. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. om een keer te gaan kijken daar in het uh, museumpje. Dat is het oude gebouwtje waar uh, Jozef van der Korput zat met zijn, kan, met zijn uh, tuinmeubelen. is echt hartstikke leuk. Nogmaals, van harte aanbevolen. Ook weer een negatief berichtje. Ja, ik, ik, bouwbedrijf Mark van Berkel, Dat is toch echt typisch typisch bedrijf. Ik vind het wel echt diep triest. Vijftien mensen daardoor dus op straat. Het uh, moest eigenlijk niet kunnen. ...man is toch bezig geweest aan grote projecten... ...en dan uh, gaat het toch weg, hè? Ik vind het uh, heel erg. Ja, je zag het hier en daar in het dorp nogal staan... Ja. He, ...van Merkel, ja. dat hij bezig ja. was. Hij ja. was met heel veel dingen tegelijk bezig, of niet? Ja. Even uh, vijf ja, van weet, ja. je, ik heb uh, zo'n 500 projecten... ...als ik in de woningbouw... ...ja, uh, woningbouw utiliteit... Ja. Ja. Kijk, ze overwegen wel een doorstart, maar de, volgens het krantenbrief zit er dat niet in. Maar ik zeg, nou ja, dat vind ik toch jammer dat mensen toch het best doen om een bedrijf overeind te houden. En dan uh, gaat het toch mis. Natuurlijk een hele moeilijke sector eh, bij dus... Dat is het. Dat is het. Zonder meer. Zonder meer. En dan als uh, laatste had ik nog even kijken. Er uh, stond van de week in de krant. Vragen rond samenwerking Goorle en Builen-Nassau. En uh, ik vond de opmerking leuk van Deborah Eikelenboom. Die zei, ik denk dat de Goordense burger niet verder komt dan friet, vuurwerk en tabak. <laughs> In Bala na Terwijl de burgemeester daar heel anders over denkt. En uh, ze zullen toch wel een, ja, die, die intergemeentelijke samenwerking aangaan. En uh, juist niet met Tilburg, zegt uh, mevrouw Rijsdorp. Want die zegt, ik denk dat de stedelijke cultuur van Tilburg-Gorlen niet zou versterken. We zullen het afwachten. Ja, dat is maar de oude discussie. Hè? Als je met Tilburg wil samenwerken, dan, dan is ja. het einde golen. Hè? Ja. Ja. Is, dat, is dat zo, Johan? Johan is dat, is dat, dat, nou, zo? dat denk ik niet, want we werken natuurlijk toch wel op een, een aantal punten werken. samen met, uh, met Tilburg. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. en Zeker niet als je gaat kijken naar, naar de transitie uh, jeugd en gezin die eraan zitten komen. Dan zul je daar een samenwerking in groter verband moeten hebben. en Zeker met, een, met de stad als Tilburg. Dat is op zich geen probleem. Maar je kunt natuurlijk toch kijken naar een, een, een, een grotere groene uh, gemeente, niet dat het een grote gemeente moet worden, want we willen natuurlijk toch, uh, dat, dat is ook uitgesproken in, in, in de kaders die we meegegeven hebben, we willen natuurlijk toch een, een bestuurlijk zelfstandig en financieel zelfstandig blijven. We zijn een uh, gezonde gemeente met een behoorlijke bestuurskracht en uh, vanuit die visie moet je een stukje samenwerking zoeken om toch... Daarmee ook weer besparingen te realiseren. Want, ja, ik bedoel, maar als je als scholen zelfstandig wil blijven, dan, dan moet je dat soort samenwerkingen ook opzoeken. Niet alleen met Tilburg. Nee, nee, nee dat klopt. Nou, ja. dat, maar dat, dat probeer ik eigenlijk ook te zeggen. Ja. En je moet, ik, ik heb in de commissie gezegd, de eerste klap is een dalenwaard, Dus je moet zelf aan, aan de gang gaan. En, en dat was ook mijn kritiek op mevrouw Eikenboom, die ik ook meteen in de commissie gegeven heb. Mevrouw Eikenboom die vindt dat je een afwachtende houding aan moet nemen. Nou, als je een afwachtende houding aanneemt... dan gaat het niet goed in deze wereld. Je moet, je moet, je moet zelf stappen zetten... Ja, en zelf actie ja. ondernemen... en, en kijken waar, waar, waar je dan uitkomt... en waar je ja. kunt bereiken. Maar, maar is Parel en Nassau dan een beetje een vreemde... Dus het is eigenlijk meer nee, ja. met België. Ja, maar er staan, Bernard telt er nu bij Nassau uit en, en, mm. en Henk van Raak heeft de bijna Nassau eruit getild. Ja. Maar er staan natuurlijk ook, heel van Beek wordt genoemd, Oostenrijk wordt genoemd. Logisch. Ja. Ja, ja. En later op een later moment wellicht licht Alphen en Kaam toevoegen. We hebben natuurlijk een tijdje geleden we zijn politiek aan het bedrijven van een reuze ja, was, de... ja. Johannes, nee, dit, dit, dit kan het niet uh, anders. Nog eventjes ons, ons andere, andere. Ik heb ronde. Toch nog een, een prangende vraag aan ja, jou. Ja, ja, maar kan die nu of? Uh... Ja, die kan juist ja, nu, vind juist ik, juist ja, nu. Door. Die kan <laughs> ja. vraag Bernard. Ja, ik, ik heb hem bewaard, maar er stond ook in de krant: uh, Johan. Een loon kan straks met een wethouder minder. Een loon wil zeggen loon op stand. Ja. Ja. Ik lees een artikel en zie dan op dit moment heeft de gemeente stand vier wethouders, waarvan twee fulltime. Eigenlijk is dat een soort gelijke situatie als hier in Goorlen. Twee fulltime, twee parttime. En dan staat er, zat we, hebben, er bij... we hebben vier parttimers. Het zijn vier parttimers. Twee oh, is... fulltimers. Ja, ja, maar goed. Maar in ieder geval, um, uh, even kijken. Dat heeft alles te maken met de plannen om als gemeente, en daar ging het me eigenlijk om, meer taken neer te leggen bij de inwoners en bij de instanties Uiteindelijk moet het werk door minder wethouders geklaard kunnen worden. Toen dacht ik zo: van uh, is dat ook iets voor golen? Wellicht ooit van toepassing? Als je praat over bezuinigen en zo. Dat, uh, ik, uh, nou, nou vraag je mij om uh, in de glazen bol te kijken. Uh, dat is natuurlijk toch wel afhankelijk van een aantal zaken, Bernard. Uh, um, dan moet je toch eerst naar de landelijke politiek kijken. Kijken wat voor kabinet er komt. Er zijn een paar stromingen in dit ja, land. Hè? Ja, ja, ja. Uh, de VVD, waar ik mezelf toe mag rekenen, die, die is natuurlijk voor een kleinere overheid. Ja. Uh, maar er is ook nog een stroming die zegt, nee, daar moet je niet aan beginnen. Want dan weet je het allemaal niet. Want dan ja. komt die overheid komt steeds verder van de burger af te staan. En, en ja. dat, is ook geen, dat is ook geen goede zaak. Um, ik weet niet of dat voor Gorla ook zou moeten gelden. Ik weet één ding. We hebben drie fulltime wethouders verdeeld over vier personen. En ik weet zeker dat onze wethouder van de VVD, Theo van der Heijden, met 0,6 uh, uh, uren... Dus 0,6 keer. Wat weken ze bij de gemeente? 38 of zo. Oh, ja. mm -hmm. Ik weet zeker dat hij er 40 draait, maar hij oh, wordt ja. betaald voor 0,6. Oh, ze commentaar. draaien allemaal meer. Het is geen commentaar hè? op de wethouders. Je kunt wel proberen om dat allemaal terug te dringen, maar ja. dan moet het ook kunnen. Dus je kunt ja. niet alleen wethouders terugdringen, dan zul je ook uh, in de organisatie van het werk eerst een aantal zaken moeten veranderen, want anders lukt dat nooit natuurlijk. Maar wat voor taken zouden er dan zeg maar, bij, bij, de, bij, bij de burgers en andere instanties beleggen worden? Uh, ik, ik, ik, ik luister daar met verbazing naar, want, ja. want ja. als je de betrokkenheid van de burgers uh, steeds groter maakt, dat is prima natuurlijk de inbrengt, ja, dan zitten we daar straks met, met 100 man in de raadzaal. Of misschien wel met 200, En ja. dat kan ja. natuurlijk ook niet. Ja, maar ik hoorde ook dat ze namelijk zeg maar, de uitvoering van de WW, de Werkloosheidswet, die momenteel bij het UWV is ondergebracht, ook zouden willen doorsluizen naar de gemeente. En dan denk ik, je kunt alles wel bij de gemeente wegleggen. Ja, nou dat dan wordt de gemeente een gigantisch apparaat. Ja, dat kan niet. Dat, dat, dat dan nou... moeten er nog meer wethouders bij, Bernhard. Nee, nee, nee dat dus nee, is niet de Echt? bedoeling. Nee? Ah, nee, nee. Nou, maar ik, ik hou nu op. Uh, dat was mijn nieuws. Um, ja, daar blijft niet heel veel meer over. Het was alleen nog een, een positief berichtje dan. Of ik, wist een positief bericht vond het heel leuk. Het is de, de visser dat is die aan het opknappen zijn in de molen. Dat je ook weer gaat draaien. Ja. Dus ik hoop daar uh, voor die aantal lange tijd uh, wat meel te kunnen kopen... om uh, een lekker eigen gebakken broodje te maken. Ja. Dat vond ik een heel leuk, uh, leuk bericht. Ja. Want zeg, ja, er waren ja. wat bomen gekapt en nu is er weer voldoende wind. Wind om uh, de molen te draaien. Die bomen zijn bomen die die bij, ja. bij het molenpark, hè? Daar, uh... Ja, maar hier gaat het over de visser. Hè? Ja, dit was, dit was ja, gewoon de visser. Gekapt, dat is, dat is ook ook gekapt. Dus driftig gekapt. Ja, is, is daar gekapt. Bij molen. Nou, daar stond er überhaupt Dit ja. is zulke gewoon bomen. Ik woon tegenover de molen. en oei, oei. Op een gegeven moment kwam ik thuis en ik, ik, ik zei tegen het. Ik zei: Wat is hier gebeurd? Ja. Het was zo kaal als ik weet niet hoe. Al de bomen rondom de molen zijn gekapt. En, en, en die grote plantanen die op, op plein 18 uh, Huppelpub staan bij Albert Heijn, is op plein 18 uh, jaar. Mm. Die hebben ze allemaal gesnoeid. Dus uh, het waait nou een stukje harder dus bij je. Geef de wind en, ook. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, regelmatig van voren. <laughs> Goed dat we gewend zijn. Positief nieuws positief. met nog met, met wat winter omheen, nog meer nieuws. Uh, nee, dat was het eigenlijk. Was het uh, de rest... Ja. Ja, ben, heb ik het gras voor jouw voeten uh, weggemaakt? Ja, denk, Johan, iets anders? Ja, ja, Bernard, die, die maakt in ieder geval met, met de overleden Gino ook het, het gras voor mijn voeten weg. Maar ik heb een paar andere dingen gezien die gewoon vrolijk zijn. Wat mij opviel in het Goordensplank is dat er eigenlijk heel veel in stond over muziek en kunst ja, en... en uh, Onder andere dat uh, Pia Dowers uh, met uh, onze Harmonie uh, een schitterend concert gaat geven. Oh. En dat je daarop in kunt tekenen. Oh. Een soort uh, VIP-arrangement of zo, denk ik, met, met, uh, met culinaire. Uh, standjes erbij, dus uh, dat, dat, dat sprak mij wel aan, en iets anders wat mij aansprak, omdat ik daar zelf ook geweest ben is dat de zonnebloemgasten uit Goren naar de Floriade zijn geweest uh, zag ik, en uh, de Floriade is denk ik onlangs uh, de gesloten ja. en die is natuurlijk toch aardig maar maandjes open geweest en, uh, ja. Ja. ja, dat is, ik, heeft dat mij heel veel indruk gemaakt, Floriade, ja. dus ik vond dit uh, wel aardig, dat ze daar met de zonnebloem uh, mensen mm naartoe -hmm. zijn geweest ja. dat zijn zal ik, die zal ik dan eindigen met ook een aardig uh, neemtje kool in Golen in botsing over verhogen OZB. Heeft niks in met botsing? Kunst te maken. Komt, is eigenlijk komt niet veel meer voor de laatste tijd. Hè? Komt er dan dat dan toch er een gebotst, beetje leven in de... Ja, dat er gebotst ja, ja. Ja, CDA, ja, er wordt. CDA en VVD, coalitiepartners zijn het niet eens over de verhoging van de OZB-belasting. Weet je, uh, want ik vermoed, Ben, dat je aan mij gaat vragen om daarop te reageren... Ik, uh, raad zal, raad zal ik het zal ik eens uh, voorhouden dat het een stormpje in een glas water is? Dat uh, dat uh, abonnement uh, weggestemd wordt in uh, november? Ik uh, weet zeker dat er een raadsmeerderheid is voor uh, de verhoging van de OZB. En uh, natuurlijk heeft de VVD, ik, ik, en ik durf dan mijn kiezers ook, uh, ook rustig uh, te verkopen... ...natuurlijk heeft de VVD in het programma staan de woonlasten van uh, de burgers... Uh, niet te verhogen als dat ook maar even kan. Maar tegelijkertijd staat er in het programma... als het strikt noodzakelijk is... ...en we hebben geen keus, dan zullen we daar iets aan moeten doen... ...want je ontkomt er niet aan natuurlijk. Je kunt niet aan de uitgavenkant alles maar blijven bezuinigen... ...en aan de inkomstenkant niks doen. Zo werkt dat in het bedrijfsleven niet... ...en zo werkt dat natuurlijk bij onze gemeentelijke overheid werkt dat even min. Op een gegeven moment zijn de grenzen bereikt... ...en dan wordt er steeds door politici gezegd... ...dan is de lucht uit de begroting. Dat betekent als je terugkijkt in het verleden... ...dan zit het hier en daar allemaal wel wat ruimer in het jasje... ...en als je dat er allemaal uitknijpt... Mm -hmm dan houdt het op een gegeven moment op. Daarbij heeft uh, dit college, CQ, uh, onze VVD-wethouder, die, die heeft al uh, 1,7 miljoen aan onze spaarpot, aan onze uh, algemene weerstandsreserve, ontrokken om daardoor structureel, want ik kun je je voorstellen als je, als je bijvoorbeeld maatschappelijke investeringen afboekt, dat je dan die afschrijvingen niet meer op je begroting hebt, dat je de rentelassen niet meer op je begroting hebt, van de andere kant vallen dan ook rentebaten weg, maar je kunt daardoor structureel, Geld besparen. En, maar ook die pot moet je op een gegeven moment afblijven, natuurlijk. Want je hebt je ja. reserves nodig om, om, uh, om toch uh, tegenvallers op te kunnen vangen. En je moet natuurlijk niet teveel aan onze solvabiliteit, uh, aan ons weerstandsvermogen sleutelen. Wat overigens heel goed is in 9 daarom is er ook ja. 1,7 ja. uitgehaald. Nou, en dan ga je naar andere mogelijkheden ja. kijken. En dan zie je natuurlijk wat belastingopbrengsten. En dan is de OZB ja. is er één van. En. en het, het, het CDA die, die, die legt het bestuursakkoord wat, wat strikter uit strikt dan, dan uh, jouw de, wat ruimere interpretatie. Dan wat wij dan doen. Zo nou, komt dan zo'n artikel. Ja, erbij. dat is nou het hele eier Goed, nou gaan we toch echt naar uh, wat leukere dingen. Uh, Bernard uh, de Reus. De Reus, hè. De reus, nou, de reuze. De, de discussie begon al een tijd terug. Ik heb toen ze. De, toen ik daar lucht van kreeg, heb ik eens een stukje geplaatst in het Gorens Belang. Zo van wil gorelen wel een reus. En. Uh... Ik wil nadrukkelijk stellen, ik ben er geen tegenstander van... maar ik wilde het uh, toch eens heel kritisch beschouwen. Ik denk, ik kijk eens even of er reactie op komt. En uh, die kwam via een ingezonden brief van uh, Thijs Kemmeren aan mij. En Thijs die vroeg van, ik wil je ook nog eens vragen... in het werkgroepje zitting te nemen om... Uh, heb ik nog gedaan ook. Niet dat, dat ik me nergens daar intensief... maar ik, uh, ik ja, zeg, ja goed, waar, waarom moet het per se? Nou, en nou schrijf jij dus uh, van... Uh, hè, een reus vergoorl en zeg maar wie je reus is... en ik zeg je wie je bent. Nou, even kort. Concreet, uh, Johan, de vraag van... waarom vind je dat er zo'n reus moet komen? En ik stel de vraag omdat wij geen reuze cultuur hebben. We hebben geen reuze geschiedenis achter ons. En dan, en dan in Goorland? Ja, wel, maar nee hoor. In Goorlen, maar wel in Nederland hebben die ook. Ja, en, oh natuurlijk. nee, maar ik, het gaat me even over, het gaat maar even over Goorlen, hè dus, dus denk ik van, uh, dan, goh, we hadden vroeger in een prachtige Sint-Jans-toet, laten we die eens nieuw leven inblazen. Dus echt iets typisch Gohels. Fantastisch, ontworpen door Luc van Hoek. Daar gaan we een keer mee starten. Maar een reuze creëren, denk ik van, elders hebben ze reuze. Ik snap ook wel, je moet met een traditie beginnen, met, met, met iets om, anders kan het nooit een traditie worden. Maar. Het moeilijkste lijkt mij, A, om de reus te bouwen, te onderhouden. Maar nog moeilijker is van, giet die pop nou eens, hangt er nou eens een identiteit aan. Probeer eens de Goordense identiteit, uh, uh, zeg maar, in een pop te creëren. W wat denk je dan aan? Nou, heel wat vragen. Johan, uh, aan jou het woord. Nou, ik, uh, ik zal er... De... Nou, dit was niet de bedoeling. Nou is mijn spiekplaatje uh, is weg... Uh... Maar die komt oh, zo dat is een straf, dat is een straf, Johan, Nee, daar komt hij druk te ja, Komt hij oh, weer? Dit gaat echt niet goed. Dan doen we het uit het hoofd. Um, Bernhard, volgens mij zit jij inmiddels, wat ik vind dat, dat Thijs er echt goed aangepakt heeft. Uh, en ik heb, natuurlijk heb ik jouw kritiek gelezen en ik heb ook gelezen natuurlijk wat... Uh, wat Thijs geschreven heeft, hoe hij daarop gereageerd heeft. En, en uh, volgens mij eindigde hij met, met een oproep aan jou, ook uh, gezien jouw uh, kom af en jouw uh, beroemde vader, et cetera. Om maar eens in die werkgroep. Uh Daar heb ik altijd last van. Hè. Ja, ik, <laughs> zal <laughs> ik zal nooit, ik zal nooit, ik zal nooit, ik zal nooit, ik zal ja. Nooit, ja. Ik uh, misschien hebben ze het paard van Trooien binnengehaald. Want ik... Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben zo. Oh, nou, goed, ik ben joh, zo trouwens. Maar... De... Nee, maar er is een <laughs> werkgroepje bezig. daar zit ik ook in. Daar zitten ze dus in. Henny Bertus. Maartje Bertus. Uh, Mathieu van der Tilaat, Hans Eichhorn, ook een bekende. Bernhard op? Jan van Eyck en Thijs Kemmerer zelf. Maar ook dus Jan van Eyck, de huidige voorzitter van het heen. En we hebben gewoon eens gebrainstormd. Zo van als je nou inderdaad zoiets zou, zou willen. Waar moet je dan aan denken? En dan zijn we nog niet uit, hoor. Dat, uh... Nee, daar, daar ben je nog niet uit. En ik heb natuurlijk de samenvatting van jullie overleg gelezen. En, en ik denk dat we nu voor de microfoon ook niet moeten gaan zinspelen op wat nee. voornamelijk het eventueel zou kunnen worden. Maar Gijs, maar, maar jouw eerste vraag was volgens mij, van waarom moet je dan nou een reus hebben? Ja. Omdat we ja, geen cultuur van reuzen hebben. Ja, ja, nee, maar dan creëer je hem en dat betekent, je hebt net zelf gezegd, je, je begint daar dan een keer mee. En er zijn natuurlijk toch heel veel plaatsen die dat doen. En dan kom ik toch weer even terug op het op het grote groeien van, van gemeentes. Stel je nou voor dat Goor een keer clustert met wat uh, andere gemeentes. Dat we weer, weer nieuwe herindelingen krijgen. En, uh, dit is natuurlijk een levensgevaarlijk onderwerp... Maar uh, ook de, jullie lezen ook kranten, de provincie is daarmee bezig. We hebben de laatste tijd toch regelmatig in de krant kunnen lezen dat er een commissie is die naar de bestuurskracht kijkt van al die gemeentes. En die zelfs uh, letterlijk gezegd heeft een, uh, een maand of wat geleden, we in de pers kunnen lezen van die gemeente en die gemeente die zouden samen maar eens wat meer uh, met elkaar moeten gaan doen. Uh, als er dan straks ook nog een kabinet uh, komt wat, uh, wat ik hoop hè, dat, dat VVD en, en uh, PVDA er samen uitkomen daar gaat wel gebeuren en denk, ze streven denk, denk je er de echt? Ja, dus echt. De echt ja daar denk ik denk je er echt ja dat denk ik ik geloof er niks van Jawel, wel dat dat gaat ja. gebeuren ja, ik ja, geloof niet. dat ook ja nou, ja. Ja. Oh, hier ja, nou, zeggen drie ja. mensen... Dat ja. dan ja, nee. zwijg ik eerbiedig. Nee, maar het kan ook niet anders, nee. Bernhard. Want als je dat anders doet... dan verlogen je alle kiezers. Dat, ja. dat kun je niet maken om te zeggen... van dat gaan we niet doen. Okay. En, en ik denk dat dat ook best wel kan passen. En, en, en je weet ook dat... Samson... Uh, gezegd heeft van ik heb met mijn achterbank gesproken en ik heb de achterban al gewaarschuwd dat ik wat water bij de wijn moet doen maar dat zal de VVD ook moeten doen want Bernard is het al met je eens hier dus daar moet je gebruik van maken nee maar nou zijn we weer met politiek bezig in plaats van met reus. maar om even terug te gaan de zelfstandigheid van Goorle en de Nou, dat was jouw als de kernen Goorle en Riel in een groter verband in de nabije toekomst ik, Stel we komen bij Tilburg. Stel. Ja, dat zou Willem Kouwenberg graag willen. Maar het ja, ja. ja. grootste gedeelte van de raad... denkt daar een beetje anders over. Maar dan kun je... je eigen identiteit behouden... mits je... en dat hoef ik jou niet uit te leggen... en dat is een term die Thijs uh, mm -hmm. bedacht heeft. Mits je het DNA... van mm -hmm. Goren en Riel... goed te pakken hebt en weet... Mm -hmm. weet wat voor... een personage die reus voor moet gaan staan. Uh -huh, uh -huh. En als je dat op een goede manier doet... dan kun je in die reus... Kun je de identiteit van de golenaren... en de rielenaren zien. En jij weet het donders goed hoe dat werkt, Bernard. Want zo is het natuurlijk... in, in, in uh, Berkel en precies hetzelfde gegaan. Hè? Toen, uh -huh. toen in de herindeling... Uh, de Berkel-Ensgrot bij Tilburg gevoegd is... is daar ook een reus ontstaan ja. hè, met ja. twee gezichten. Want ja. twee reuzen, dan werd daar niet gepikt. En ja. ze moesten alle twee even groot zijn. En ja. dus hebben ze gezegd... nou, dan maken we een reus met twee gezichten. Op voorkant, achterkant. Dat is dan... Ja. Dat is dan de Berkel-Ensgrot. Dus ik denk dat met ja. een reus voor Goorle en een reus voor Riel... Niks mis is, kijkend naar de toekomst. Uh, als we onze identiteit als zelfstandige gemeente gaan verliezen, ooit ja. zouden verliezen. dan hebben we in ieder geval nog de mogelijkheid om erin. Kijk, als je naar die reus kijkt, dan zie je dat het uh, Goorland voorstelt. Mm -hmm. En als je naar die reus kijkt, ja. dan zie je dat het Riel voorstelt. Ja, als, als, die dat, dingen, dat zal, als die dingen mooi gebouwd worden. Maar ja, ze, die zijn waren de, mooi ze, ze, ze, Spanje is ook een typisch land van, van, van, van, van een cultuur. Wij waren ook, daar van, een keer. Nou, prachtig hoor, Bergen op Zomer. Je hebt overal, van het zijn schitterende poppen. Zijn al, zei, ja, je, je bent toch ja, ja, nee, ben ja, ja, om. Nee, ik ben ja, niet nee. om. Ik maar, zal het zeer maar, kritisch eh, blijven ze heb Er, er gedachten over uh, wie... Uh, die je zou moeten voorstellen wat het DNA van Goorden is. Zijn daar al. Dat, ik, ik, zit, ik zit niet in die werkgroep. Ik, tot, tot op dit moment ben ik nog even voorzitter van. Uh, of dat zo blijft, weet ik ook nog niet. Maar ik zit niet in de werkgroep. Bernhard heeft ze net al genoemd. En ik denk dat daar echt mensen in zitten die, uh, die absoluut in staat zijn om het DNA van, van Goordenaren en Rielenaren uh, te ontdekken. En, en ja, ik, ik, ik zie natuurlijk wel wat voorbij komen in die notitie, maar ik vind dat we dat nu voor de microfoon nog niet moeten bespreken. Ik ben echt voor openheid, maar je moet, dan moet even een verrassing blijven wat daaruit gaat komen. En ze moeten het er nog over eens worden. De bedoeling is wel dat we voor 1 januari weten wie het moeten worden. Want dan pas kun je het ontwerp maken en dan pas kun je gaan behouden. Het moeten echt twee reuzen worden. Nou, moeten twee reuzen. Waar, waar uh, mijn punt altijd is, uh, als het een het moet, vanwege de alliteratie, uh, de, de literaire uh, smaak, mag ook wel wat hebben. Een rielse reus en een gootse gigant. Ja, dan nou zitten we al meteen... dan nou zitten we al meteen fout, Ben. Want dan komt de discussie. Nee, dan komt discussie ja. Waarom moet Goorlen nou een grote reus hebben en Riel een kleine? Nou, ja want heel nou, dat ik hier groter is dan een reus? Ja. Uh, nou, Sorry, maar ik uh, ik, ik probeer heel nuchter te redeneren en dan denk ik toch dat dat dan zo wel rieel is. Riel vindt toch al dat ze aan de laatste mem hangt. Daar de, de, de, de, zijn ze echt toe. Die denken echt zo van, nou ja, het is Goorlen en wij hangen er maar een beetje bij. Maar even uh, los van het feit dat als er zo'n zo zo reus komt, uh, zou ik best kunnen en lukken, denk ik. Maar het onderhouden. Hè? Eigenlijk zou je eerst, denk ik, een soort gilde, een soort reuzegilde moeten creëren. Klopt. Dus liefhebbers, echt mensen die dit willen gaan bouwen. Maar die ook die reus willen onderhouden, die hem willen bedienen, die ermee op stap willen gaan. Nou, dan heb je echt een reuzengilde van, van 10, 12 mensen tenminste nodig. Nou, weet je wat ik wel ja, gedaan heb? Ja, ja hij diep Nee, het nee, nee, nee, de... maar, nee, maar, nee, ik zeg, ik, ik ben geen tegenstander, maar ik, je moet het wel... Het moet, het moet mogelijk zijn, hè? Ja, maar die mensen, die willen wel. en kunnen, het moet mogelijk zijn. Want ik zelf zou nooit in zo'n club gaan zitten, hoor. Dat Ik wil best meedenken, maar ik ga niet in zo'n zo gilder zitten. Ja, maar als je meedenkt, maar, dan zijn wij al hartstikke blij mee. Hier. Ja. ja. <laughs> dan zou het eigenlijk maar, niet andersom moeten zijn. Dat het dus, dus vanuit school zelf, van, van die groep mensen, eigenlijk op zouden zijn gestaan... en zeggen, wij willen een reus. Ja. En als je het op gaat leggen, dan wordt het toch wel lastig, denk ik... ook om de mensen te vinden, om want... Te maken om dan als je afwijkt. Weet je wat we afgesproken komt hebben? komt het van onderop. Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ja als Johan zich van, onder, van onderop beschouwt. Want nou, jij komt, bent toch dan, de initiatiefnemer, of niet? Ja, ja, ja, ja. In, in principe wel. En, ja. en de initiatief is geboren in, in Tilburg. Toen ik, toen ik zelf ook met het Laurentius Koopmiddel meegedaan heb aan de optocht die er een aantal jaren geleden in, ja. in, in Tilburg was. ja. Dat toch, toch niet die ja. woningbouwvereniging, hè? Nee, alsjeblieft. Ja. Oh, dat zijn deugnieten. Nee, dat zijn deugnieten. Nee, wij zijn, oh, wij zijn, nee, nee, nee, wij zijn het Sint-Laurentius-Kookgilde. En wij houden van koken en af en toe van een glaasje wijn. En uh, onze mensen zijn allemaal uh, lid van, uh, van oh, het kookclub. Ja. Maar we hebben een keer meegedaan als, als gilde ook aan, aan de optocht uh, in uh, Tilburg. En dat was... Uh, dat was gewoon schitterend. En ik heb toen uh, geluisterd naar een lezing van Paul Spapers. En er was een uh, hoogleraar, ik vergeet iedere keer zijn naam... Ik denk van, van Bijsterveld. Bijsterveld mm -hmm. Die daar een lezing gaf over, uh, over Reus. En dan denk je, ja... Kijk, als zelfs hoogleraar... Uh, zich daarin verdiepen en enthousiast worden. Bernard, dan moet er toch iets zijn met die reuzen? Oh. Ik bedoel, oh. <laughs> nee, Ik heb ook al van, van meet af gezegd gezegd: ik verzet me er niet tegen. Maar kijk, je hebt geen reus. Dat euh, doen we dan toch met die hype. Want elke gemeente die zich kennelijk respecteert, die vindt dat ze een reus moeten. Maar Zij zoals is... jij het uitlegt, Nette, nou ja, dat vind ik op zich wel te billijken. Zeker als wij onderdeel zouden worden van een andere gemeente of zelfs van een stad. Nou ja, als dan inderdaad via een pop ons DNA tenminste het dan nog overeind blijft. Nou ja, waarom we hebben we de balenfruit er al niet? Maar, ik denk, wat, wat, geen, wat, maar wat voor soort reuzen? Heb jij wel eens iets? Ik heb wel eens iets in gedachten gehad. Hè, Want vaak waren het ook voor, nog steeds, Bijbelse figuren, mythische figuren. Ja, bijbelse figuren. Johannes de Doper, Jan Dopen. Koppaaf. Hè? Dat, Jan dat, Koppaaf. Is, dat is het, het DNA van Goor. dan komen we toch langzaam maar zeker dat... op het traject van wie moet het dan worden? Hè? Ja, ja. En, ja, ja. Uh, oh, de hier, staan, hier staan natuurlijk toch wel een aantal gedachten Wat ik... Ja, ik, ik, ik ga een beetje af om, om, om de luisteraars toch niet... niet uh, nee, je kunt daar nog niet zoveel van zeggen. Wat, wat jullie wel afgesproken hebben in, in de werkgroep, wat ik gewoon een goede vind, en daar kom ik toch weer een beetje bij de opmerking van, van Ben terecht, uh, van onderop dat jullie in de werkgroep afgesproken hebben... dat jullie allemaal toch nog eens een keer... je oor te luisteren leggen bij... wat goorlenaren en of ja. rielenaren. Ja. En dat... ...dat kringetje dus dan wat groter wordt... ...om ja. mee te gaan denken... ...wie het zou moeten worden, ja. een hij... ...of een zij, of ja. een gebeurtenis... Of, ...of wat dan ook, maar... ...maar wel specifiek voor horen... ...en specifiek ja. voor... Ja. voor nou, ik, ...ik ben daar heel voortvarend in te werk gegaan... ...ik heb ja. dus uh, twintig ja, mensen aangeschreven... Ja. ...Ben, waaronder jij dus... Ja. Ja. ...en ik heb van jou bericht ook, maar van die twintig heb ik slechts... tot nu toe maar nog maar acht reacties... Van mensen die zeggen van echt, geen reus. Ja. Nee, van, van geen reus tot van nou, dan oh. maar de stoeren of zo. Maar die andere twaalf moeten er nog binnenkomen. En uh, ik heb ze heel bewust uitgekozen. Zo, die mensen die zijn toch wel bereid, denk ik, om er even over na te denken. En een mening erover te geven. dat ging het mij. Want ik vind zo'n reus moet wel draagvlak hebben binnen de gemeente. Hij moet draagvlak absoluut. hebben. Ja. Dat, maar dat, dat, dat is ook het uitgangspunt. Ik, ik zou er graag één ding even recht willen zetten. want... Ik merk ook dat er mensen zijn die denken dat het een, een, een gemeentelijk initiatief is. Dat is het dus nee. absoluut niet. Nee. Omdat ik nou toevallig ja. in de gemeenteraad zit en toevallig dat initiatief wat niet voor het eerst is uh, genomen heb. Luisteraars moeten gewoon weten, het heeft niets met de gemeente te maken. Ja. Het is gewoon puur een particulier initiatief. Ja. En dat wij toevallig wat geld hebben gekregen uit het bruisfonds, als ik een startkapitaaltje, dat is iets anders, maar het is... Dat was 3000 euro? Ja. ja. ja. Is en we dat hebben inmiddels gegroeid, dat kapitaal? Nee, dat groeit nog niet. Daar moeten nee. we aan gaan sleutelen. Maar ik kan moeilijk uh, aan, aan centen gaan sleutelen als je nog niet weet wie, mm. wat, hoe. En... Maar ik moet zeggen, we hebben inmiddels een, een aantal uh, leuke aanbiedingen en handreikingen van, van, uh, van Tilburg. Die al gezegd hebben de koppen maken voor zoveel en de handen voor zoveel. en Dat is uh, een, een zeer betaalbare prijs en dat komt er mooi uit te zien. Ja, en dan voor kleding zit natuurlijk iemand maas ja. met die we, die we ja. aan gaan ja, spreken. Het en ding. voor het staal ja. hebben we misschien ja. ook nog wel even. de Dus sponsoring in Natura helpt natuurlijk ook. Hè. Dus, ja, maar uh, denk je ook dat je makkelijk aan een soort uh, gilde komt van, ik zeg een man of twaalf die uh, bereid zijn daar ik, uh, ik ben, voor het ik vaart, ben, maar ook voortdurend mee aan de gang te blijven. Ik ben, uh, ik ben beschermheer van het sint mauritius Gewerengilde... en ik heb het daar al een keer in de week gelegd. Maar je moet dan natuurlijk wat jongere mensen hebben... maar respect voor al die gilders, ja. het grijsgehalte is heel hoog... Ja. daar mag ik zelf niks van zeggen natuurlijk... maar ja. je hebt wat jongere mensen nodig die wel spierkracht hebben... om daar toch allemaal mee bezig te zijn. Maar ze hebben ook jongere leden... en als ik dan kijk naar de bestaande gilders... misschien kun je ze daaruit filteren, wie weet... En, uh, ja, ja, je moet draagvlak creëren en de mensen ervoor warm laten lopen. Ja. En, en denk je dat het gaat lukken bij het midsobernachtfeest in 2013 om dan de reus ik heb, te presenteren? Uh, tijdens het opbouwen afgelopen zaterdagmiddag ben ik uh, even bij de heren van Tilburg geweest. En dan bedoel ik niet uh, de, de, de horeca-uitspanning, nee. maar gewoon de mensen van, van uh, de stichting in Tilburg. Uh, die zeggen... Mm, Nee, dat kost geen zes maanden. Binnen drie maanden bouw je een reus. Hmm. Nou ja. hmm. nou. We gaan het kritisch volgen. Ik, zeg, ik, ik neem positief deel aan dat, aan dat clubje. En, uh, we hebben inderdaad een aantal zeg maar, kenmerkende begrippen voor, voor de Goorlenaar getracht op papier te krijgen, die ga ik niet verklappen want dat hebben we allemaal keurig over vergaderd, dus uh, het krijgt ongetwijfeld een vervolg en uh, we zullen de luisteraar op de hoogte houden en ik blijf het gewoon kritisch, ik ben niet zo van uh, dan zeg ik A, dan keer B dat, uh, maar ik ben nooit echt tegenstander geweest, alleen denk ik van, waarom die hype, nou ja, dan moeten ze mij van overtuigen en je hebt mij een beetje een beetje in de goede richting gekregen oh, maar nog niet helemaal, helemaal hoor, dat wil niet helemaal wat zeggen. Allemaal. dat is nou, goed. heel belangrijk uh, Johan, uh, dank voor, voor je komst jij moet weg, we, gaan, uh, we zijn half time eroverheen al, we gaan naar ons muziekje ja. en daarna gaan we verder met Huub Zegveld. Oké. Okay. En voor de muziek heb ik meegebracht een CD uh, die heet Asnaveur Toujours. Ik ben een ja. beetje idolaat van Charles Asnaveur. Dit is een CD uh, opgenomen in augustus 2011, dus redelijk recent, redelijk recent. Die man is schrik niet inmiddels 87 jaar. Vorig jaar heeft hij een afscheidstournee gedaan in Frankrijk met 57 optredens. Van 22 keer Olympia, 87 jaar. Hij gaat nu zingen Ce printemps là. Ce printemps là, t'en souviens Les jeunes étaient descendus dans la rue Ils voulaient en découdre Mettre le feu aux poudres Le maître mot était révolution Moi, c'était toi, mon horizon De barricades en défilé Le printemps éclatait de tous côtés Toi, au cœur de la houle Tu avangais la foule Criant, changeons les têtes et les lois Moi j'étais fasciné par toi J'arrivais de ma province Pour voir Paris et ses musées Quand je me suis vu emporté Dans l'immense aura de marais De ce Paris au mois de mai Premier et moi, premier regard Moi qui venais d'un milieu campagnard De façon naturelle Tu m'as pris sous ton aile Et la nuit venue Au creux de tes bras, te souviens-tu ce printemps-là Tu avais vingt ans révolus. Moi, je t'en ai menti quatre de plus. Tes cheveux en bataille, tu me semblais de taille à gagner à toi seul les combats. Ma troublante passionaria. En quelques jours, tu m'as appris des choses essentielles de la vie. Qu'à la foire d'empoigne, la liberté se gagne au prix de sacrifices quelquefois. Souviens-tu de ces mots-là? Ta passion devint la mienne, et je te suivais pas à pas, occupant des lieux çà et là, brisant ceci, brûlant cela, contestant et l'ordre et l'État. Heureux de t'emboîter le pas. Ivre d'amour, j'ai partagé ta foi, toi, ma 68arde, aux idées d'avant-garde, je t'aurais suivi jusque l'au-delà. Te souviens-tu ce printemps-là Ça chauffait dur dans le quartier. Entre poursuites et jets de pavés, cris stridents de sirènes, bombes lacrymogènes, les matraques s'endonnaient à cœur joie. Te souviens-tu ce printemps-là Les slogans étaient orchestrés, des milliers de voix criaient. Liberté Interdit d'interdire Et cela va sans dire L'amour libre et le droit libéré. Les filles étaient déchaînées Retranchées à la Sorbonne Ou dans les universités Entre des discours enflammés Soignant ses bosses et ses plaies La jeunesse enfin s'exprimait Et puis le calme est revenu Ils ont vidé et nettoyé les rues Tout a repris sa place Mais j'ai perdu ta trace Et lors je suis retourné ja, Et Charles à de favorite Zanger van Bernhard Robbe. We gaan verder met uh, Huub Zegveld, directeur van uh, HVB. Uh, er komt een uh, Tech Experience Center. Dat wordt binnenkort geopend. Uh, dat is al is, is is geopend. geopend? Ja. Ja. We hebben de eerste bezoekers ont, uh, ontvangen. We hadden, even kijken, afgelopen week drie dagen uh, voor onze, onze klanten, onze relaties... Er zijn in die drie dagen maar liefst 300 relaties op afgekomen. En uh, die vonden het allemaal schitterend. En uh, nou, we laat, laten we hopen dat ze het ook heel veel gaan gebruiken. Het is een, uh, een centrum waarbij uh, uh, je ja, zeg maar, uh, de textiel echt nog kunt zien, kunt voelen, kunt kijken hoe het ontwikkeld wordt. Hoe, het, uh, hoe, hoe bedrijfskleding tot stand komt. Eh, want het, uh, tegenwoordig is bedrijfskleding meer dan gewoon en overal. Het is iets wat iemand moet beschermen. Dus als je een ondernemer bent en je hebt mensen in dienst, dan moet jij die beschermen voor de mm -hmm. werkzaamheden die ze doen. Mm -hmm. En ja, wat moet je dan doen als ondernemer? Nou, Ziet de Arbo bijvoorbeeld toe op uh, werkkleding? Is uh, dat iets waar de Arbo zich ook mee bezighoudt? De Arbo houdt zich daar zeker ook mee ja. bezig. Ja, ja. Oh. Er zijn uh, heel veel uh, certificeringen uh, op het gebied van bedrijfskleding. Als je dus een lasser bent, dan moet je kleding hebben die uh, brandwerend is. Uh, als je aan de weg werkt moet je kleding hebben die zichtbaar is. Nou, en waar moet je kleding dan allemaal voor doen? In het experience centrum kun je dat zien, kun je dat horen en krijg je daar uitleg over. Verder is het ook een, gewoon een ontmoetingsplaats hè, voor, voor ondernemers. Je kunt daar ook binnen gaan, je kunt daar ook een kop koffie krijgen, dus is een lounge. Uh, als je wat uitleg wilt kun je onze mensen roepen, maar dat hoeft zelfs niet. Mm -hmm. het is, uh, je kunt erg... er ook zelf je weg vinden je kunt er ook zelf je weg vinden dat is ook uh, de bedoeling er zit wel een, uh, een, altijd iemand van ons is daar aanwezig om je even de weg te wijzen uh, en wat je allemaal kunt doen uh, en eventueel als het nodig is kun je om hulp vragen maar verder ben je ook vrij om, uh, om daar te kijken het is dus wel voor ondernemers bedoeld die, uh, of voor onze klanten dat zijn ja. meestal groothandelaar uh, persoonlijke beschermingsmiddelen uh, die kunnen daar met de klanten komen, die kunnen daar uh, laten zien wat er is, laten zien waar, uh, waarom ze dat soort kleding moeten hebben. Die kunnen dan ook nog informatie van ons krijgen. Het komt voor dat de klanten uh, zich laten vergezellen van de mensen die in die kleding werken. Dat, dat de mensen dus die, die, die ze gaan gebruiken, dat die dat werkelijk aan kunnen trekken en, en daar wat van zeggen. De werknemer. In, in het Experience Centrum uh, zal dat waarschijnlijk voornamelijk zullen dat, uh, uh, leden van de OR zijn. Die daarbij betrokken worden bij het hele kruis. Uh, wat wel belangrijk is altijd bij bedrijfskleding, is, is, is draagcomfort. Draagcomfort is heel erg belangrijk. Je moet echt, uh, zeg maar, als een bedrijf zijn mensen aankleedt, moet je ook echt proef. ...dragers hebben die even gaan kijken van... ...zit die kleding goed, draagt je goed, is de pasvorm goed... Mm -hmm. ...naast veiligheid is dat uh, veiligheid 1, draagcomfort 2. Mm -hmm. We hadden het eventjes, uh, toen stond uh, de microfoon uit over, over uh, reuzenkleding... Okay. ...en over hele grote maten... En uh, toen, toen uh, zei je ja, dat het eigenlijk een maatwerk is. Wil het, goed, wil het goed passen? Geldt dat uh, voor, voor uh, die bedrijfskleding ook? Voor normale bedrijfskleding hebben wij een, een bepaalde maatvoering uh, uh, die wij toepassen. Ja, dus als je een bepaalde maat hebt, dan trek je je door naar andere maten toe. Daar zijn bepaalde regels voor. Uh, wat, je, uh, wat je wel hebt, is dat er mensen zijn die van die regel afwijken... En dan zijn we ook in staat om daar, uh, zeg maar, uh, zonder uitzonderingen voor te maken en afwijkende kleding voor te maken. Ja, dan is het geen confectie meer, maar echt maatwerk. Dat, dan, dan ben je dus echt met, uh, met maatwerk en dat gebeurt. En uh, dat er een bedrijf bij een bedrijf, iemand werkt die, die, ja, zeg, een beetje klein en een beetje breed is. Ja. Ja, dan, dan die man zal ook uh, beschermd moeten worden als je werkt. En, uh, en dat kan. Dat kan. Dat kan. Is dat vreselijk veel duurder of valt dat ook weer uh, mee? Dat is redelijk duur. Dat is ja. redelijk duur. Ja. <laughs> zeg, uh... ik denk, maar ik denk dat bedrijfsleding per definitie toch uh, redelijk prijzig is. Hè. Zeker. Uh... Nee. nee. nee. nee. Dus valt er mee? Het rare is als je een, een pak in de winkel gaat kopen, dat je uh, als je kijkt naar hoeveel stof en, en wat er aan zit, dat je veel meer kwijt bent dan voor bedrijfsleding. Hmm. Dat heeft ook een bepaalde reden, uh, bedrijfskleding, modisch, modus, ja. Ja, modus. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat wordt dan ingekocht, ja. uh, de hel, helft wordt gewoon ja. verkocht, de andere helft gaat in de uitverkoop en de rest gooien ze weg. Uh, dat is de mode en bedrijfskleding wordt echt ja. uh, opgebruikt. Ja. Zegu, ik dook even op internet en dan las ik inderdaad dat in het Tech Experience Center staat beleven, <coughs> inspireren en ja. presenteren centraal. Het is de ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven, overheidsinstanties en opleidingsinstituten waar ideeën tot leven komen. Mijn vraag is eigenlijk, hoe is dit idee ontstaan en door wie? Want waarom kom je tot zoiets? Nou, wat wij eigenlijk willen is, uh, kijk, we zijn een bedrijf met een hele grote traditie, met heel veel kennis. Ondanks het feit dat we gestopt zijn hier met de productie, uh, hebben wij nog steeds die kennis in huis we mensen de productie rond, is hier volledig gestopt. Die zit, uh, wel, die zit alleen nog in, in, in de buitenlanden. In, buitenland, in Macedonië, ja. daar zit de, de ja. productie. Ja, ja. Hier hebben we een klein atelier wat nog wat reparaties doet en monsters maakt. Daar wordt uh, doek geweven. Uh, doek wordt, uh, komt voornamelijk uit Engeland. Een deelkomst van de TK Nederland. Dat gaat over hele technische doeken. Uh -huh. En een stuk van, uh, van Klopman uit Italië. Dus wij werken wel met Europese doeksoorten. Uh -huh. en dat heeft alles weer te maken met kwaliteit, kwaliteitbeheersing. En wat voor materiaal is dat? Wat Wordt daar nog katoen in gebruikt? Of ja, ja, ja, ja. Ja, ja, katoen, katoen, polyester, maar er zijn heel veel andere soorten doek die tegenwoordig gebruikt worden. En, uh, helemaal afhankelijk van uh, ja, de, de, de eigenschappen die nodig zijn uh, om de persoon te beschermen. Kijk, een uh, brandweerman zal iets anders nodig hebben uh, dan iemand die gewoon in het magazijn staat. Mm -hmm. En daar heb je ook andere soorten doek voor nodig. Uh, het varieert van uh, gewoon katoen die zeg maar brandwerend is gemaakt... tot uh, inherent brandwerende stoffen. Uh, dan praat je over uh, kunstvezels. Uh, dus dat, maar dat is allemaal te zien. Ook wat je nodig hebt voor welke beroepen... dat kun je allemaal in dat Tech Experience Center zien, beleven, voelen, aanpakken. Want uh, we hebben daar aan de ene kant een stuk... Uh, ja, zeg maar een 53-inch touchscreen... waar je prachtig al heel ons assortiment kunt zien... waar je uh, door uh, alle soorten uh, kleding heen kunt wandelen... Uh, waar je kunt een assortiment kunt samenstellen... Uh, waar ook iemand van ons ontwerpafdeel bij kan komen... om samen met de klant iets te ontwerpen. Aan de andere kant, als je verder doorloopt... dan kun je daar de, de stoffen zien. Dan kun je de voorbeelden zien. Je kunt alle furniture zien. Uh, het is allemaal aanwezig in dat centrum je uh, kunt er ook vergaderingen houden. Er is ook een kleine vergaderruimte. Uh, het is eigenlijk wat wij willen... Maar wie, even terug naar de vraag, ja. wie is maar wie met het oorspronkelijke idee gekomen? Want dat dit, idee... dit was helemaal niks van, van, van de bui, als ik het zo mag zeggen. Het is nee, eigenlijk nee, best nee. heel uniek, heel iets nieuws. Wie nee, kom, uh, komt op zo'n idee? Is is, is ontstaan, uh, uh, ik denk dat dat voornamelijk binnen de directie is ontstaan. En dan mijn collega uh, Rob Kwaspen, die commercieel directeur, ja. is uh, denk ik de grote aanjager van dit, uh, van dit project. Uh -huh. En die uh, uh, gezamenlijk, want uh, het, is echt, uh, het idee sloeg uh, ja, bij mij in ieder geval meteen aan. En uh, op dat moment is het hele bedrijf ontzettend enthousiast over, uh, over de uitvoering. Uh, het idee daarvan is om aan de eindgebruiker, degene die onze kleding gebruikt, om daar bekend te maken wat er allemaal speelt bij bedrijfsgene, wat is er allemaal nodig. Mm -hmm. Wij leveren niet alleen maar een, een, een, een overal, nee, wij leveren een stuk bescherming. En daar komt meer bij kijken. Als een ondernemer moet ervan bewust zijn dat hij uh, de risico-inventarisatie uh, van zijn werknemer uh, moet gaan kijken van, van wat voor gevaren loopt hij. En waar moet ik hem tegen beschermen. Uh -huh. Is daar nog veel te winnen op, die, uh, op dat vlak? Ja, daar is nog, uh, nog heel veel te winnen. Want ik denk dat de meesten niet, niet echt een idee hebben uh, als het over bedrijfsreden gaat. Wat er allemaal mogelijk is en wat niet mogelijk is. En dat is uh, wat wij willen laten zien. Wij verkopen niet alleen bedrijfskleding, we verkopen ook een stukje kennis dat erachter ja. zit. Die uh, oude stofjas van vroeger en die uh, de <laughs> ja. blauwe overal, waren dat onveilige kleren? Er ligt eraan wat je mee ging doen. Als je in een magazijn staat uh, met een stofjas, dat is uitstekend. Die beschermt je tegen stof. Ja. En overal ook, als het voor vuil werk is, is dat uitstekend. Maar je moet er niet mee uh, gaan wassen of uh, andere uh, zaken in de chemische industrie... Uh, no. Dus katoen dan nog niet zo heel slecht, maar tegenwoordig worden er toch andere eisen aangesteld. Ja, het ging over de omzet en die was op pijl gebleven, ondanks dat er in de bouw zulke zware klappen vallen. Dat werd verder niet nader toegelicht of uitgelegd. Hoe kan het zijn dat, dat, dat de, de productie en de omzet zo op pijl blijft, ondanks dat het in de economie zo slecht gaat? Um, hij is zelfs gestegen. Um, in principe komt dat gewoon omdat wij... Um, ...denk ik, uh, zeg, ja, zeg maar, marktaandeel gewonnen hebben. Want ja, de markt krimpt, het gaat slechter in de bouw, dus de totale markt krimpt. Als je dan op pijl blijft, is het enige is dat je ja, marktaandeel wint. En waarom is dat? En dat, denk ik, is onze manier van aanpak die uh, behoorlijk veranderd is sinds we gestopt zijn met... Uh, met de productie hier, waarbij we veel meer naar de klant zijn gaan kijken van wat wil de klant en hoe kunnen wij de klant zo dus goed mogelijk bedienen. En is Haaf ook de toonaangevende, zeg maar, het toonaangevende bedrijf op dit gebied. Zijn jullie aan de top in Nederland? In Nederland dan? wel. In Nederland wel? In Nederland zonder meer. In Nederland zijn wij marktleider en ik denk dat... De meeste eh, mensen internationaal uh, ja, Benelux of zo. Be Be ben kom je ook maar Europa dan, uh, dan dan niet? Dan haken we op dit moment nog af. Maar ja. we ja. mogen aspiraties hebben, hè? Maar je bent best wel een, een grote speler op dit, op dit gebied. Eh, in Nederland zijn wij een grote speler. Ja, ja. Ja. Ik las ook. Ik moet, ik moet even, even vragen Ben. Ja, want ja, um, um, of het nu gaat om detailaanpassingen in een bestaand model of om een en dan komt hij volledig corporate identity project. Ik denk, mijn hemel, zet hij nou eens op zijn gols. Wat, wat, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Vrijwel, alles is mogelijk. En dan denk ik van nou, je kunt vragen wat je wil. Aanpassingen aan bedrijfskleding, het is allemaal maakbaar. Vertaal ik dat goed? Dat klopt. Het is allemaal maakbaar. Maar wat bij Corporate Identity wordt bedoeld, is dat een bedrijf uh, zijn eigen uitstraling, dus zijn huiskleuren wil terugzien. En zijn oh. uitstraling wil terugzien in de kleding. Oh. Dus die trekt het uh, uh, niet alleen door in, in zijn... In zijn marketing, maar ook in de, de manier waarop ze mensen aangekleed zijn. Zeker in bedrijven waar mensen uh, zich bij klanten over de vloer komen. daar zijn heel gevoelig om uh, een goede uitstraling te hebben. En uh, dat ze die corporate identity, dus, uh, ja ook uitstralen. Dat je het ook ziet als je loopt. Hé, hey, dat is iemand uh, uh, uh, van dat en dat bedrijf. Ja. En je komt dus net, zegt Maria, dit stapje verder. Uh, en heeft u vragen over bijvoorbeeld normeringen of doekkwaliteiten? Dan kunt u altijd een beroep doen op onze experts. Waar, waar moet ik me nou voorstellen? De service... Doekkwaliteiten? Ja, ik pak ook wel eens een stof en zeg ja? van, nou, dat voelt wel lekker aan. Ja. Maar verder weet ik er niets van. Ja. Nou, we hadden... Uh... De afgelopen drie dagen had je eigenlijk dan bij de Masterclass Fabrics moeten zijn. Want dan hield iemand masterclass? van Masterclass Fabrics. Yeah, yeah. Er werd compleet uit de doeken gedaan. Zeg van uh, welke stoffen er allemaal zijn. Welke uh, doeksoorten er allemaal zijn. Okay. Uh, er werd uitgelegd hoe bindingen in elkaar zitten. En wat voor en de nadelen zijn. Mm -hmm. Van bijvoorbeeld Katoen Army. Dus uh, al, dat soort, uh, uh, al die, die doeksoorten werden daar uh, voor het voetlicht gebracht. Er werd ja. verteld, wat kun je ermee. En dat... Die kennis die zit bij ons, dus die kennis ja. is dus ook aanwezig in dat ja, uh, techspieringscentrum. Dat is uit de doeken gedaan, dat is een goed, dat, uh, goed beeld <laughs> ja, in dit ja, verband. Hè? Ja, ja. Uh, was het niet zo dat, dat uh, ah, we vroeger ook uh, de, de, de stoffen maakten voor het leger, dus, dus ja. de uniformen van, is dat voorbij? Uh, of is dat nog steeds wel uh, uh, nee, een le legerklant? Dat, is, voorbij. De dat de leger is ik zelf, dat ja. is voorbij. Is <laughs> voorbij, ja. De leger is een, een, een sporadisch nog een klant, maar ja. uh, dat is maar sporadisch. Het, uh, toen... Uh, ze stopten met een, hoe uh, noem je dat, toen uh, de, de beroepsleger werd... Ja. Ja. Uh, ja. ja, toen viel ja. een heel stuk omzet weg. En toen ja. heeft het bedrijf een hele omslag gemaakt. Ja. En is men veel meer uh, commercieel uh, de markt opgegaan. Ik denk dat dat heel goed is geweest voor het bedrijf. Het is slecht om één hele grote klant te ja. hebben en dan maar een paar ja. kleine. Ah, bedoel, ja, wat militairen dragen in feite ook bedrijfskleding, denk ik dan zo. Maar goed, dan als je dan misschien wat minder kunt leveren aan het Nederlands leger. gaan jullie ook de boer op om zeg maar in België, Duitsland. Ik bedoel. Uh, ja. Er wordt wereldwijd nog aardig gevochten... ...dus bedrijfskleding is nog steeds erg noodzakelijk. Ja. Nou, dat is nog een heel speciale bedrijfsgeving... ...van de leger. Ja. En dan, uh, dan kom je aan die technische doegsoorten... ...die je tenkaten maakt hier in Nederland. Die, uh, dat is een Tenka? Tenka, ja? Oh. ja, dat is een hofleverancier voor het Amerikaanse leger. Allee. Ja, dus, uh, nou, dan is je kostje aardig gekocht. Uh, ja, ja, ja, ja, dat doen ze heel goed. Zeg, nee. uh, dus de, we hebben hier in Nederland uh, die kennis helemaal zitten. Maar wat wij, uh, wat wij wel doen, wij zijn natuurlijk heel hard uh, aan de weg aan het timmeren. We zijn in Duitsland uh, flink bezig om proberen daar een markt aan deel te verwerven. We gaan binnenkort uh, starten in Engeland. Uh, in België zitten we natuurlijk, van huis van, van al heel lang uh, diep in die markt. Uh, daar moet voor ons de komende tijd denk ik ook wel de groei vandaan komen. Is, dat, is ja. dat de vertegenwoordiger oude stijl die de boer op moet om te kijken of hij zo orders binnen kan halen? Ja, of? Gaat, of er is alles bij voorstellen. Ja, dat, een snelle man in de pak met een... Uh, die, die hoort er wel bij. Ja. De snelle ja. man in de pak, die hebben wij ook. Ja. Maar, uh, maar die speciaal zeg maar, uh, we proberen op die manier orders binnen te krijgen. Grote orders. Ja, maar je gaat beginnen met uh, de markt te onderzoeken... van, van wat zijn de mogelijkheden in de markt. Ja, ja. Uh, dan ga je kijken of jouw assortiment daarop aansluit... Hè, ja. om die mogelijkheden te benutten. En dan ga je uh, kijken wie zijn de grote spelers wie ja, zou de grote klanten kunnen zijn en dan ga je die heel selectief ga je die benaderen en dan probeer je zo de markt in te komen. Mm -hmm. Nou, dat is een uh, vrij langdurig traject waar we al behoorlijke uh, tijd uh, mee het bezig zijn. Voor nodig is. Daar is mm -hmm. geduld voor nodig. China, is dat een uh, mogelijkheid? Dat, altijd valt China hè, als ja, ja. men uh, het over uh, mogelijkheden heeft. Hè? Ja, jaren geleden ben ik zelf in China geweest ja. om te kijken van wat zijn ja, de mogelijkheden daar? Om onderzoek te doen, ja, ja. zo. Ja. Zeg in Peking en van daaruit. Uh, Trips gemaakt, maar uh, wie legt die contacten? Wie legt die contacten? Om uh, dat uit? ging via, toen via de Modint. Dat is de, bedrijf, uh, de bedrijfsvereniging uh, van Confectie. Uh, oh ja, ja, ja. En die legde die contacten. En dan kreeg je een soort van van studiereis ja, en, daarnaartoe. En was dat iets China of of uh... nou? Uh, dat was ontzettend veel China, zijn heel veel mensen zonder meer maar het was uh, erg indrukwekkend uh, als je bij, in China kwam dan, dan merk je gewoon de jonge mensen die daar, want ze hebben een enorme ambitie een enorme drive uh, mm -hmm. en dan weet je ook dat zo'n land heel snel op zal stoten in de vaart en volk mm -hmm. waarbij dan je ook krijgt dat het uh, vrij snel duurder zou worden um, de conclusie van het bezoek was eigenlijk van, uh, ja, wij zijn toch meer uh, gebaat bij uh, korte lijnen, snelle leveringen, uh, kleine hoeveelheden. In China is grote massa, uh, grote volumes. Uh, en ja, dat had alleen zin als je dan met doek wat ook uit China kwam ging werken. Uh, oh, ja. En daar waren wij kwaliteitstechnisch niet van uh, gediend. Dus, dus die kwaliteit uh, die, nee, die ja. HavaP levert is eigenlijk ja, te, te duur voor China. Uh, ja, Als je dat zou pakken, zou doekpakken en zou het naar China verschepen en het daar in elkaar zitten en dan terug, ben je een beetje raar bezig. Dus daar kun je veel beter dichterbij blijven. Dus We zitten nu met de productie wat dat betreft in Macedonië en Tunesië. Of een, la of een lagerlonenland op zoek. Ja, het zijn lagelonenlanden. Ja, ja. Tunesië, Macedonië ja, ja. zijn lagelonenlanden. Uh, alleen in China is of was het nog goedkoper. Maar je ziet dat dat al heel dicht bij elkaar komt, want China is duurder aan het worden. Als je in, China had, in die tijd in China had willen beginnen, dan had je ook met in de gedachte moeten houden van ik wil ook die markt in. Ja, ja. Dan had je het moeten doen. Maar wij zijn blij maar dat de, het niet de, gedaan is. dat gaat nu niet meer lukken, want ik bedoel, de, de markt ligt dan natuurlijk gruwelijk open. Hè. Zo, nee, dat, uh, dat gaat niet lukken. Uh, wij, wij houden ons bij, uh, bij de markt in Europa. Ja? Ja. Ja, ja. Ja. Ik las ook nog uh, dat zeg maar, dit, uh, uh, dit centrum biedt tevens um, multifunctionele werk en ontmoetingsruimte om met elkaar kennis te delen en zaken te doen. Er zijn open en gesloten ruimte, een compact auditorium en een lounge met cateringfaciliteiten. Met andere woorden, ik vroeg het je al, straks al, word je geen concurrent voor het uh, cultural centrum Jan van Bezaal? want die wil dit soort uh, dingen ook graag binnen hebben. Nee, je moet daar, daar toch een beetje kleinschaliger denken. Er zijn uh, kleine groepen van mensen, een man of tien of zo, die willen vergaderen daar. Dan hebben we daar een vergaderruimte voor met videoconferentie. Want die gebruiken wij nou ook om zeg, contact te leggen met de uh, ateliers in, in Macedonië en Tunesië. Ja, ja. Tegenwoordig ja. kun je daar uh, inderdaad voor het, uh, de kleding uh, laten zien via, via de camera. Uh, het gaat voor het allemaal, allemaal via het internet, dus perfect. Uh, maar die ruimte is, is geschikt voor 12 man. We hebben een oude tormpje. Uh, ja, dat is niet te vergelijken met Jan van Bezau. Ik zeg bij ons, er kunnen dertig man zitten en dan ja, zit het vol. Ja, ja. Uh, dus het is kleinschalig voor, uh, voor ondernemers die, uh, die daar ja, een keer ja. op een, een andere omgeving uh, willen vergaderen of bij hen willen komen. Dat Zoals je is je zei, het is een klein gedeelte van die enorme hal die toen gebouwd is. Ja. En staat die verder leeg? Uh, die, staat niet helemaal leeg. We hebben... Uh daar een, een deel van is, is verhuurd. Een deel van gebruiken we nog zelf. Hmm. Uh, maar een heel groot deel staat ook leeg. Ja. Staat ook leeg. Hmm. We zijn zo'n beetje aan wat, wat restvragen toe. Uh, we hebben hier ook wel eens... Uh, ik dacht uh, Marnix van Puibroek gehad. Ja. Die vertelde toen over die biocentrale. Is die aan het opstarten? Nou, de, dat is een uh, houtverbrandingsoven. Ja. Uh, ja. ja. uh, biocentrale krijgt mensen uh, meteen het idee... dat je bezig bent met... Uh, uh, landbouwgrond uh, te gebruiken voor dat is hier helemaal niet het geval. Nee. Hier gaat het over houtafval uit uh, grond en rovert. Ja. Uh, dus uh, wanneer er onderhoud wordt gepleegd, nou en dat wordt verbrand en daarmee wordt uh, uh, op dit moment het bedrijf verwarmd. Uh, de bedrijf hij, verwarmd uh, helemaal. Ja, dus ja. het bedrijf kan voorzien in zijn eigen verwarming. Zijn uh, eigen de verwarming is uh, straks uh, duurzaam, want uh, ja, oh. je hebt een, een cyclus hè. Het wordt weer uh, uh, ja, de bomen die groeien weer wat onderhoud wordt gaat erin mm -hmm. en ja, de bomen die... Uh... Maar de elektriciteit nog niet? Nee, nee, nee. Maar dat zou ook kunnen? Uh, niet met... Uh... Nee, maar met zonnepanelen of met... Ja, je zou naar zonnepanelen kunnen gaan kijken voor het bedrijf. Alleen dan zou de, de overheid toch, uh, toch iets meer inspanning moeten, moeten plegen op dat gebied, denk ik. Om ook een, net zoals in omringende landen een wat betere uh, uh, regelingen te treffen, uh, zodat je met de energie kunt doen. Maar Manix had toen grote plannen. Hij wilde ook de omgeving voorzien. Ja, van. Ja, dat, dus dat zit voor, er nog niet zo in. Daar is je voor geschikt. We mm. wachten eens eventjes op, op toestemming van, van de gemeente. Het bestemmingsplan zit dan nog mee. Oh, ja. Nou, allerlaatste vraagje. Ik las daar in dat uh, informatieblokje van Brabants Dagblad. De familie van Puijbroek is 100% eigenaar van het bedrijf, dus het familiebedrijf. Zijn de directeuren ook familie? Zijn die ook in de familie ja. opgenomen? De, de medewerkers, de Nee, de, er zit op dit moment geen uh, in de directie geen uh, Van Puinbroek meer. Uh, Anne van Puinbroek werkt nog wel in het, uh, in het bedrijf. Dat dus is de dochter van, van, Annemiek, van Eduard. Ja, ja, ja. ja, ja. uh, Dat is de dochter van Verder wordt het door ja, directeur in loondienst uh, geleid. Nou ja. Maar beschouwen die zich ook een beetje als familie? Het is een familiebedrijf, echt een echte familiebedrijf, ja. ja. Goed, we zijn aan het eind van het tweede gesprek. Ja, we moeten op de tijd letten. Dit was Scholse Kringen. Huub zegt wel bedankt voor de komst en succes met het Experience Center. Dit was Scholse Kringen en tot de volgende keer.